Paul Bogaert, Charlotte Ducal en Peter Holvoet-Hanzen zijn geselecteerd voor de cultuurprijs Poëzie. Toevallig wonen Charlotte Ducal en Paul Bogaert in Leuven en Tim bracht hen een bezoekje. De eerste man op zijn weg was Paul Bogaert. Dit jaar zijn voor de cultuurprijs Poëzie twee uh, mensen uit Leuven, in Leuven woonden, genomineerd. En ik zit nu bij Paul Bogaert. Zo'n nominatie, doet dat iets? Ja, ik was er, uh, toen ik het hoorde, ik was er heel blij om. Het is toch, ik vind het een grote eer. Het is een keuze uit drie jaar uh, gedichtenbundels uit, uit Vlaanderen. Dus ja, ik was er heel tevreden mee. En het is vandaag gedichtedag. En daarmee een beetje een, een, een, een moeilijke vraag misschien, maar hoe begin je eigenlijk als je dan een gedicht begint te schrijven? Um, ik moet er de tijd en de, de rust voor hebben, dat in elk geval. Um, en ik beginnen is eigenlijk tamelijk makkelijk. Het is, mijn inspiratiebron is de taal op zich. En, uh, ofwel zit er iets in mijn hoofd dat ik ergens uh, opgerapend heb of uh, gelezen of gehoord. En ik heb op de computer ook een soort uh, vuile lijst staan met allemaal rom, rommelige, rommelige lijst met, met invallen. En soms kijk ik daarin en denk van, oké, okay, dat gebruik ik. Dan noteer. Allee, daar begin ik dan mee. En vaak, nou, als ik een beetje als het goed lukt, dan... Uh, is na vijf minuten vaak die eerste inval al verdwenen... en ben ik aan iets anders begonnen. Uh, u hebt ook al gedichten samengeschreven met andere dichters. Dat lijkt me helemaal niet evident. Nee, het was eigenlijk een, een wild plan. Om, sinds alleen, Toen ik mijn website pas had, dacht ik... Waar wilde ik ook dingen doen die echt alleen maar op een website kunnen. En een van die dingen is natuurlijk dat alles kan veranderen en, en dynamisch is. En ja, Lauberijnd, uh, die in Nieuw-Zeeland woont... Uh, en net daarom denk ik, heb ik het ook aan hem gevraagd. Niet alleen omdat hij een ander soort dichter is dan ik, vind ik toch. Maar ook omdat hij dan net aan de andere kant van de wereld woont Dat lijkt me een goed idee. En wij schrijven eigenlijk samen aan één gedicht. En wij mogen elk, als we dat willen, uh, dingen veranderen. En het gekke is, een beetje in het begin... Want we zijn daar nu denk ik al twee jaar mee bezig. Soms valt dan een keer een paar maanden stil. Soms gaat dat dan weer sneller. Maar in het begin... Ja, wat was dat of eigenlijk, ik zal het zo zeggen, nu is het eigenlijk een beetje een strijd geworden dus we herkennen denk ik elkaars patronen een beetje, en hij doet meestal wildere dingen, vuiler werk, en ik, ik heb dan het gevoel dat ik zo moet opkuisen en een beetje strakker trekken, dus dat is, dat is heel raar dat, dat, dat al, ik, ik heb er mij nu al de hele tijd niet meer over gesproken maar zo voel ik het dan, dat het zo een beetje meer een gevecht wordt, van, van trekken terug naar mijn kant uh, maar bon, ik vind het heel leuk om te doen, het is een soort uh, uh, opwarming ook vaak voor mij heeft dat dan ook invloed op uh, de zaken die u al inschrijft? Denk ik niet. Ik, denk, ik heb ook niet uh, de indruk of het gevoel dat ik op honderd verschillende manieren kan schrijven. Ik denk, ik doe het op mijn manier. Uh, misschien wel door zo samen te werken dat ik mij bewuster word. Hè. Wat ik daarnet zei, van, ik besef nu van ja, ik, ik blijf toch altijd het, het braaf houden. Of de, de, uh, Jan houdt soms ook van de, van de pure woordspeling, het echte pure taalplezier. Ja, ik ben dan toch een beetje droger daarin op een of andere manier. Dus ik word misschien daardoor wel bewuster van wat ik doe of wa wa waarom ik iets doe. Ja. En dat is allemaal te volgen op, op uw website, uw heel fijne website trouwens. Ook veel dingen te lezen, hè. Uw oude bundels zijn erop uh, na te lezen, gewoon. Ja. Ja, die, die zijn niet meer te koop en dan uh, kan je als dichter eigenlijk twee dingen doen. is wachten tot die, nog, tot die is uh, verzameld worden in, uh, als een geheel van drie bundels of uh, als, als ik 80 jaar ben. En dan lijkt het mij veel uh, slimmer om die gewoon uh, online te zetten. En ik ben er nu ben er ook zeker van dat, die, dat er nu meer gedichten van mij gewoon gelezen zijn online... ...dan ooit mensen die uit de bundel hebben gelezen. Er zijn wel meer mensen, denk ik, die, die, al, die al gedichten apart dan, hè, hebben gehoord met lezingen en zo. Daar brengen ook natuurlijk veel mensen mee. Maar ik denk, als er één literair genre is dat uh, op internet goed kan gedijen... ...dat dat dan wel de poëzie is, juist door de, het compacte en de... Ja, daarom dus. Maar uh, als we teruggaan naar uh, het papier, naar de echte bundel... ...hier voor ons ligt die bundel, die, die laatste bundel, aub uh, kan u daar eens één een voorbeeld uitlichten... Van, van wat een gedicht is van Paul Bohart? Ja, dat kan ik. <laughs> Aan de gordijnrails gordijnen... die dansend rond het schrikbeeld gaan. Of, in afwachting, dank u... een serie close-ups van een koor... dat niet aflatend pompt en pompt... voor deze nieuwe morgen dank u... voor deze dank u... dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag... Een inwendige wens laat zich makkelijk vormen. Een openbaar vraagteken duurt uren. De andere genomineerde, uh, kent u die? Uh, ik kende Charles Ducal eigenlijk alleen van naam, maar nu met de nominaties hebben elk, heb we elkaar ontmoet. En, en Peter Holvoet? Die, kennen, die, die, zag, die zit meer in het lezingencircuit mm -hmm. ook, dus die was ik al een paar keer uh, tegengekomen. Ja. En ik ga straks nog naar, naar Charles Ducal. Hebt u een vraag die ik hem zou kunnen stellen? Um, wat ik me soms afvraag... Dus ik heb, ik heb de meeste bundels van hem wel eens gelezen. En ik vind eigenlijk dat hij, een heel, um, um, dat hij heel persoonlijk lijkt allemaal. En soms vraag ik me af van in hoeverre hij, hij, hij gaat echt uit van zichzelf. Zo lijkt het al, die gedichten. En ik vraag me soms af in hoeverre is dat, is dat echt waar? Zo? Is dat, omdat een, ik denk een beetje schrijver kan ook doen alsof. En de grens tussen het werkelijk persoonlijke of... Um, het, persoonlijke er, het schijnbare persoonlijke om er, om er een mooi gedicht van te maken, of een goed gedicht, waar zit die grens bij? Dat vraag ik mij soms af. Ik zal het zeker vragen en Paul Bogaert, erg bedankt. Wil je ook een kijkje gaan nemen op de fijne website van de dichter? Surf dan naar paalbogaert.be